Raymond Seré met het NOS journaal KPN Om de e-mailaccounts weer toegankelijk te maken. Groepsgewijs krijgen klanten een e-mail met het advies om een nieuw wachtwoord te maken. zodat ze weer veilig kunnen mailen. KPN besloot gisteren uit voorzorg om de mailaccounts van 2 miljoen klanten tijdelijk af te sluiten. nadat hackers bij wachtwoorden en andere gegevens van klanten waren gekomen. Vandaag wordt gekeken hoe gedupeerde klanten schadeloos worden gesteld. De Opta vindt het zorgelijk wat er is gebeurd. Sinds een uur is winkelcentrum Het Loon voor het eerst sinds begin december weer open. Het centrum werd gesloten omdat de parkeergarage eronder aan het verzakken was. Het Loon heeft onder meer een nieuwe ingang gekregen die via een loopbrug is te bereiken. Ook het parkeerdek is weer rijkbaar. Over een uur is er een officiële feestelijke opening. Een deel van het winkelcentrum is vernieuwd en een deel is gesloopt. Veel mensen zijn dit jaar van plan om iets aan, niets aan veilig te Godverdomme.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 De techniek en de regie uh, zijn in handen van uh, allebei, dus van, in handen van Roy Halleman. En uh, naast mij zit uh, Betty van Voorst. Ja, goedemorgen Dom. En naast mij zit Don de Grebbe. Ja, fijn dat de luisteraars weer ingeschakeld hebben op uh, CFM. Ja, en ik heb gehoord dat er een heleboel mensen gingen luisteren vandaag, dus we gaan er een leuke uitzending Ja, het is koud buiten, dus ja, lekker thuis. Wat doe je? Lekker kopje koffie, radio aan. Ja, ja. geweldig. Wat Betty? gaan we doen vandaag? Ja, we hebben uh, een het programma. Ja. Het uh, starten zometeen met uh, Pieter Joustra. die wat gaat vertellen over NL doet. Ja, en en uh, vooral in Zandvoort dus. Ja. En daarna krijgen we Peter den Boer over de gladheid ons strooizout. Nou, ook niet uh, onbelangrijk, denk ik, ik. Ik heb al een paar vragen Ja, en, ik ook. Ik ben ja, lopend of... hier naartoe gekomen. Jij bent toch dus. uh, <laughs> over de stoep uh, geglibberd. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh,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 Hij krijgt wat meer de tijd dan, uh, dan we gemiddeld hebben voor onze gasten... ...omdat er ook veel te vertellen valt. Maar we sluiten af met uh, Hugo Wurpel van de Golf and Country Club. De kennemer. Uh, om eens te praten over het kappen van bomen. Nou, het hele onderhoud van terrein, wat dat nou eist. En ja, en der, ja, ik heb, als ik het uh, zo het artikel heb gelezen, is daar, uh, daar is daar heel wat gebeuren. Daar is nog wel wat over te vertellen. Ja. Goed, dat was het programma voor vanochtend. Ja. Uh, we gaan eerst even voor. Uh, met Pieter gaan praten en naar een muziekje luisteren. Het is een tijdje geleden dat wij samen hebben ja, gepresenteerd. Ja, ik vind het weer gezellig, Een tijd om? geleden, ja. He? Zo heerlijk. Ja, het ja, daarom... is hier lekker warm, dus... Uh... Oh, het loopt hier ook al lekker vol. Ja. zie ik. Maar Ja. Ja, daarom ben ik blij, uh, net als Joost Nuisel, dat ik je niet vergeten ben. Ja. <laughs> <middels> Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet?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 Natuurlijk zijn we in de jaren onze eigen gegaan. met anderen in ons hart en in ons uit. Maar nu ik je weer gewond en laat ik je niet meer gaan, we komen samen uit een samenpijn. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je krijg. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het nog zo fijn zou komen. Wat een mooi nummer, Dom. En, ja. ik, uh, en ik was je echt niet vergeten, nee, hoor, Dom. Nee. Maar uh, wij, aan tafel bij ons zit nu uh, onze voorzitter, Pieter Jouwstra. Pieter, een harte welkom. Oh, goedemorgen, Betty. Ja. Goedemorgen, Dom. Goedemorgen, goedemorgen Roy. Uh, uh, goedemorgen, luisteraars. Ja. Pieter, wij gaan het hebben over NL Doet. En ja. uh, ik vind het helemaal leuk dat je er bent, want ik heb er altijd ook heel veel mee. Dus... Uh,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 En dat betekent dat ze zo'n 6000 verschillende klussen gaan uitvoeren. 16, 17 maart aanstaande. Uh, het geld, want die, die doelen, daar kunnen ze ook geld voor krijgen. Tot zo'n 500 euro. Uh, en dat geld dat komt uit dat Oranje Fonds, uit het NL Doe, Doe, Fonds. Doet, Fonds. Dat geld is dan bestemd voor materiaal en en. en ja, Precies. Al dus, al al kijk als er al iemand die wel een paar uh, struiken hebben of een boom hebben of okay. wat dan ook. Nou, dan kunnen ze daarvoor uh, aanspraak maken okay. op dit fonds. Ja, het is en geen direct... betaling aan de vrijwilligers? Nee, nee, nee het blijft vrijwilligerswerk. Uh, het blijft vrijwilligerswerk. Okay. Het en natuurlijk, we weten allemaal van afgelopen jaar dat ook het Koninkhuis zeer nee, actief is aan het schilderen en aan het knutselen en uh, tuinen opknappen en weet ik veel wat. Kijk, okay. nou Vorig jaar heeft de Lions Club alle klussen hier in Zondvoort uh, op zich genomen. Ja, Dat waren een groot aantal klussen.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 Er zijn uh, 15 vrijwilligers nodig. Vijf hebben zich al aangemeld, dus ik zoek er nog tien aanmelden ik ga, ik bij naar de site, Nathalie Lindeboom en, uh, van Pluspunt. En wat, wat vragen we dan? Klussen in huis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 En dat is zo dankbaar, zo leuk. Ik, ja. Vorig jaar met NL Doet moest ik samen met Anders Sandberg een aantal tuinen opknappen. Nou ja, dat hadden we ons voorgenomen. Maar de bewoners zei, kom binnen, koffie drinken. Lekker koffie, koffie, koffie, koffie, koffie drinken, ja. we willen praten. Nou, we hebben heel snel die tuinen gedaan. En verder veel tijd besteed. Om te luisteren naar ja. de verhalen van die mensen. Die zijn blij dat er iemand langskomt. komt. Ja. Nou, dan gaan we. Dus de Oud-Hollandse Spellen is op zaterdagmiddag, Huis in de Duinen. Staat allemaal op de site www.nl.doet. En dan intikken Zandvoort. De vierde klus. Ja, dat is iets voor jou, dom. <lacht> Het tehuis Kennerbeland. Ja? Ja, de slag bij jou. Ja, ja, ja. Die zoeken ja. vrijwilligers. Ze hebben er nog zeven nodig. Want wat gaan ze daar doen? Ze willen daar bomen en struiken gaan aanbrengen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 <laughs> ja, dus door de, door de knieën. Het, ja. Ik denk dat jij een dierenliefhebber bent. Ja. Dus bomen en planten. Die zorgen voor minder stress, zegt het dierenasiel. Ja. Dus er moeten bomen ook voor en mensen. planten komen. Dus ook voor die. We hoeven ze niet aan te schaffen, want dat krijgen ze van de NL Doet organisatie. Ja. Dus die bomen struiken staan er, ze moeten alleen de grond in. Dus we de, we de... praten 16, 17 maart. Het zou net kunnen. Ja. Vrijdag, Als het niet vriest, kan het. Ja, en dan, dan heb ik nog één klus in dit dus een bentveld. Opknappen van een tuintje. Ook oh, dacht in, een hek? aan. Lukken. Nee, bij de Boudaan. Ah. Bij, bij de Boudaan. Oh, ja. Er is daar, er is daar een, een pergola, maar die is niet anti-slip.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 Weet je nu al dat de bejaarden genieten ja. als ze straks op dat vlonder kunnen zitten en kijken naar de mooie bloemen. Het zijn geen wereldschokkende klussen, maar de dankbaarheid is zo gigantisch ja. groot. Want zelf ja. kunnen ze dat niet. Ja, en zoals je zegt, ook het contact is heel ja. belangrijk. Dat is het belangrijkste. En, en ik kan echt, het is ook een beetje, je doet wat voor een ander, maar je krijgt er zelf zo'n goede energie van. Dat je echt zoiets hebt van, oh wauw, dat ik dat heb mogen doen vandaag. Ja.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 Zeg, nu heb ik weer wat om naar uit te kijken naar, naar iets moois, naar ja. bloemetjes en dergelijke. Echt leuk hoor. het is dankbaar ja. werk hoor. Ja. Ja. Pieter, nog even. Daar ben je ja. snel overheen gestapt. Vorig jaar deden de Lions dat. De Lions uh, wat wat, wat is, is de organisatie die hierachter staat? Het, uh, is, is dat een groep de, mensen in nee, Zandvoort? Nee, Nee. Eigenlijk niemand. Nee, deze organisaties melden hun klus landelijk aan. Ja. Ja. En geïnteresseerden. Die tikken NL Doet in. Tikken Zandvoet in. Ja. En dan komen die klussen. Ja, maar iemand en... moet het daar van die site afhalen. En uh, taken maar... verdelen. Nee. nee, dat gaat jij, allemaal automatisch. Ga maar eens op de site, kijkt op de site. Nee, Ik heb nog niet op de site En dan zeg tekeken. je van, <laughs> ik wil naar de dierenasiel. Ik wil ja. planten en bomen. Ja. E je aan. Nou, dan meld je je aan. Er staat een adres bij, een telefoonnummer bij en dergelijke. En dan eh, hebben ze in plaats van eh, 14 vrijwilligers. Zoeken ze. Nu hebben ze er al 7. Nou, als ja. jij je straks aanmeldt, dan hebben ze er 8.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 Hele andere, lezen met kinderen en weet ik veel. Hele nou, andere nou, dingen doen. Nee, dit is hun belangrijkste activiteit, Oranje Fonds. Ja, ze doen wel wat andere dingen, maar dit is maar het ook Kijk wel... in het nieuws en je ziet uh, Prinses Maxima. De appeltjes Op... van Oranje. Ja, die zie je... allerlei ook, dingen doen. Dat valt ook onder dit Oranje Fonds. Ah, oké. Okay. Maar dit is dus met het geld, en ze krijgen nu elk jaar meer geld via de postcode loterij. Ja. Dus daar komt geld extra weer binnen. Nou, daar kunnen ze weer ja. dus materiaal kopen voor al die klussen ja. Oké, okay. Pieter, nog even herhalen. De datum is... En, uh, 16 en 17 maart. En je kunt je aanmelden dat, bij... Gewoon via de site aantikken www.nldoet.nl ja. En dan tik je zandvoort in. Ja. Nou, dan komen alle klussen. Ja. En die tik je aan, die klus die je aanspreekt. Ja. En dan meld je je aan bij die mevrouw of meneer. Telefoonnummer, alles staat erbij. Adres, alles. Ja. Oké, okay, dankjewel. Maar... Je hebt nog een andere vrijwilligersklus. Die begint straks om 12 uur. Ja, dat is zo leuk. Dat is zo leuk. volgens <laughs> uh, dus mij luistert daar heel zandvoort uh, naar, de, Pieter. Het gaat over ZFM Oud Zandvoort. Ja. Ach, afgelopen zaterdag. De, de, de enige nog levende schelpenvisser. Ja. Uh, Joop Koning die daar... Uh, met Koken, af, hè? Kokken, hè? Dat is de van kokken. Met zijn 88 jaar, zijn hele leven belichten. Ja, mooi, wat ja. hij vroeger ja. deed op het strand. Uh, 13-jarige jongen al.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 Vroeger heette Zo. de melkboeren allemaal ja. Oké. Okay. en brand in de Oosterparkstraat was een hele bekende melkhandelaar. Hadden ze ook niet strand in ja, ook strandtent? Ja, ook strandtent. 3, dat was ook van hun. Maar eh, ik heb met Nel al wat voorgesproken eh, hoe dat dan vroeger ging in dat huis, want Nel is ook al voor boven de 70, eh, melk die per kan werd verkocht. Ja. Met je duim erin. Dan had, wat je eerste winst had je al binnen. <lacht> uh, vervolgens kwamen de flessen. Met de zilveren doppen die gespaard ja. moesten worden. Voor de missie. Ja. Uh, vervolgens Ik het, weet dat zelfs nog. De geluidsoverlast van de kratten en, uh, de, en de flessen. Ja. Die ja. op straat werden neergegooid. Dat de hele buurt wakker werd. Ja. Als die s'nachts om drie uur door de sier kwam. werden aangeleverd. Ja. Uh, vervolgens de pakken. Uh, maar ook thuis hoe dat ging met die melkhandel. Want als de melk zuur was. Dan zei de moeder, van, gooi er maar een schepje suiker in ja. eh, Nel mocht thuis vroeger nooit water drinken Als je dorst had, nam je maar melk eh, Die verhalen Ze liepen met paard en wagen Daarvoor met een bakfiets ja. eh, Over het strand Alle, alle strandpaviljoens bevoorraden We hadden op een gegeven moment melkwijken Want we hadden zoveel melkslijters In zo'n Van, van Warmedam en van Lu, van der Meijen en van, ja, van de Werf, Rittetit. Eh, de, de Joden Oh gigantisch dit is een ja, Kranenburg, er waren er heel veel. veel melk. Er is er geen eentje meer. Nee. Ja. Nou, daar weet Nel alles van. Leuk. En daar gaat Nel straks over praten. Ja, mooi. Ik, ik ben ook nieuwsgierig eigenlijk of zij de, de schoolmelk aanleverde. Ja, deze ook. Ja, deze ook. Oh, in ja, die dan kleine dan moest ik ook op school en ik rustte ja, geen dan en die... melk. En dan, oh, nou, dat ik dat wel, maar dan hij dan was warm gaaf, en dat, dat vond ik niet en zo ja. lekker. Ja, en ik gaf je, het altijd weg. En als je melk in een kan kreeg, dan moest je dat eerst koken. En dan kwam er zo'n groot kwam er zo'n groot vel film bovenop. Oh ja. Uh. ja. Nou, ik ben ik nog geen melkliephebber. Met, melk met suiker erop lekker. <laughs> <laughs> nou, daar gaan um, we straks over. Ook nou, ja. 12 uur. Goed. Goed, Pieter. Nou, dankjewel. Nog even nldoet.nl oh. ja. tik zandvoet in en je vindt de vijf klussen Echt. En het aanmelden is zo gebruiksvriendelijk, zo makkelijk ja. en doe het gewoon mensen, want het is zo het. leuk. Ja. Ja. Je hebt ook nog een gezellige tijd ook al. Ja, maar het is gewoon ontzettend leuk om te doen. O, ons ja. ons collega okay. doet ook mee hoor, burgemeester met ja. Die doen ook mee. Okay. Pieter, heel erg bedankt. We zullen het allemaal wel overleven. Gloria Goed. Jenner. Goedemorgen Zandvoort. weer overleefd. We hebben ook de gladheid overleefd. Welkom Peter Denboer. Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Jou, sorry Don, ja. ik vind het nog steeds heel erg glad. Nee. Maar daar gaan we het zo even over hebben. Ja, ja nou oké, okay, goed. Peter, jullie hebben overgewerkt de laatste twee weken? Of anderhalve week ongeveer? Ja, ja en nee. We hebben wel overgewerkt. Uh, uh, maar in... Uh, niet in die mate zoals we afgelopen winter hebben overgewerkt, want we waren um, vanwege het mooie weer, is het, uh, is het vrij snel uh, inzichtelijk geworden wat er aan de hand is. Met andere woorden, als er allemaal bij elke dag komen en, en uh, er komt verse sneeuw bij, dan moet je van alles gaan doen. En nu heeft het tussendoor niet gedooid, dus... Er is uh, weinig uh, uh, nieuw uh, water gekomen, wat weer aan het bevriezen is. Dat gaat ja. nu de komende weken, naar ons idee, wel gebeuren. Want dan gaat het door, dan gaat ja, het wordt en en verwacht, en gaan he? opvriezen, ja. dan krijg je ijzel. Het gaat er Ja, Peter, sorry, ik, ik realiseer me ineens dat we voor de luisteraars hier niet echt geïntroduceerd hebben. Wat is jouw functie bij de gemeente? Ik ben hoofd van afdeling Reiniging Groen. Reiniging en Groen. En die hebben we ook als verantwoordelijkheid de, de gladheidbestrijding. gladheidbestrijding. Ja. Ja. Oké, okay, dat is eventjes ja. duist. Ja. Ja. Dus ja. Denk, ja. die ja. demo, wie is ja. dat? Ja. Ja. Oké, okay. ja. Goed, dat is jouw verantwoordelijkheid ja. Uh, daar. Ja. Uh, ja, de weerberichten zijn van afwisselend, uh, s'nachts uh, wat vorst en overdag neerslag. Ja, maar, maar vorst op zich hoeft niet gladheid te betekenen. Vorst nee. betekent natuurlijk dat als er vochtigheid is dat dat glad wordt.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 Zoals het nu de afgelopen week is, dan, dan is er even een soort pas op de plaats. Ja. Omdat alles wat er licht is uh, uh, bepekeld en, en, uh, of hard bevroren. En dat is het dan. En de wegen zijn heel snel uh, uh, sneeuwvrij gemaakt en, en, en gladvrij gemaakt. Ja. En dat moet je alleen dan maar bijhouden. Ja. Werken jullie ook s'nachts? Wij werken ook s'nachts. Ja, het is natuurlijk uh, de, dat is een beetje inherent aan ons dag- en nacht ritme uh, in de natuur. Overdag schijnt het zonnetje. Zoals nu ook. En dan ja. gaan die temperaturen omhoog. En, uh, um, en s'nachts als het dan onbewolkt is, dan koelt het heel snel af. Dus dan in de loop van de nacht. En heel vaak in de vroege ochtend, dan is het uh, het moment waarop je dingen moet doen. Ja. En dat is ook buiten, de, buiten deze tijd. Als het gewoon in de aanloop van de winter, als het dan bijvoorbeeld uh, mistig is, dan kan het aanvriezen. Dus ja, er is ja. heel veel s'nachts. Dat is van de week gebeurd, ja. Gebeurt, ja. ja. Klopt inderdaad. Maar moet uh, ik een Ja, tuurlijk. Peter, um, ik vind de wegen zijn best mooi schoon. Ja. Alleen, als je op de fiets gaat, of je ja. gaat lopen... Ja.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 dat dan uh, uh, alles ijs en sneeuw vrijgemaakt wordt. En je hebt dus een, een, een, een, een programma, dus een beleid in de gemeente, dat zegt we gaan uh, uh, tot, tot mate X of mate Y, glad te bestrijden. En dat is. Ja, en primair zijn dat de, de doorgaande wegen en dan krijg je een, uh, straatplan B en dan krijg je een, op beperkte plekken dat dan uh, doorlooppaden vrijgemaakt worden. En voor de rest uh, uh, wordt iedereen van harte uitgenodigd om zijn steentje bij te uh. ja, dragen. Ik denk dat het heel prettig zou zijn als iedere bewoner...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 dan is dat een bevriezen. Ja. Wat zijn de soort werkzaamheden die jullie doen aan glad uit strooien? Dat kennen we allemaal. Nou, je hebt uh, uh, als het. Uh, uh, dat is allemaal afhankelijk van. A. Uh, of de sneeuw droog of blubberig is. Ja. Want, uh, uh, en of het uh, gaat opvriezen. Ja. Of het blijft liggen. Of het daarna weer gaat smelten en aanvriezen. En dan je, kan je kiezen tussen borstelen. Ja.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 Ja. pekel werkt alleen maar tot een bepaalde temperatuur, heb ik begrepen. Of ja, je valt dat mee? pekel. Sorry. Wij zout. werken niet met pekel, wij werken met zout. En er zijn ook systemen ja. landelijk die met pekelwater werken. Dat, okay. En er is ook wel hier gezegd, waarom haal je dat niet uit de zee? Nou, dat gaat niet. <lacht> nee. dat is een ander soort. Ja. Maar um, zout heeft als voordeel dat je uh, um, uh, breed kan strooien... En als nadeel, dat als het waait, dat het allemaal achter je machine weer wegwaait. Ja. En dat doet hij nog wel eens, hè? Ja, ik, ja, ik, ik dus maar vroeg of je een bepaalde temperatuur ja. heeft. Als het heel hard vriest, dan, dan, duurt het, dan heeft dat zijn, zijn consequenties voor ja. de tijd van inwerken. Dat klopt, ja. Ja, ja. ja het viel me van de week op. Toen de temperatuur even wat hoger werd, dacht woensdag of donderdag... Mm -hmm. ...zag je ineens dat het veel sneller wegsloopt ja, alles. Maar het het vroor nog wel, ja, ja. maar het zonnetje heeft best wel doet kracht. Wel, ja, absoluut. Ja. En ja. dit is natuurlijk de, de mix van het breder worden van de weg Ook. en dergelijke. Ja, en en ondergrond, mee. we hebben natuurlijk delen als je, uh, uh, um, als je um, achter elkaar drie stukken weg hebt. De een is asfalt, de tweede zijn klinkers. Ja betonklinkers en het derde zijn de uh, gebakken klinkertjes. Dat zijn drie verschillende profielen. Ja, ja. Het ene is dan een dood, de andere ja. nog niet. Oké. Okay. Nu hebben jullie extra mensen nodig uh, voor dit werk. Maar zijn dat dezelfde mensen die anders andere werkzaamheden doen die, in ja, de, want de, de het bijzonder is dat als het nu overig sneeuw ligt, dan kan de vee als het vriest, kan de veegwagen vee niet rijden. Niet, ja. nee. niet alleen omdat er sneeuw ligt, maar ook omdat die machine bevriest. Ja. Omdat die, en de kolken zagen, hetzelfde verhaal. Ja. En mensen die normaal uh, papier prikken of andere werkzaamheden of in de grond werken, ja. die worden doen het allemaal niet, want het, het nee, werkelijk stelt, dus die gaan dan dat andere werk doen. Dus wij hebben eigenlijk een. Uh, we zetten dezelfde mensen in voor ander werkzaamheden... Je hebt geen extra mensen nodig. Dat hebben we hebben niet nodig <laughs> nee. dat, dat, En alle materieel, aan, aan wagens, borstelwagens en dergelijke, dat, dat, heeft de gemeente heeft, dat heeft de gemeente in eigen in, beheer? In eigen beheer. Ja. Ja, dat is uh, ja. dus volgende week, want ja, ik, ik heb altijd als het net sneeuwt, dan vind ik het altijd minst glad. Ja. Want verse sneeuw ja. is heerlijk. Ja.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 Jullie staan paraat, neem ja. ik aan. Ik wens je veel sterkte, Peter. Ja, nou, uh, ja. Dankjewel. Oh, en, dat komt wel goed. Hoort ovens, er ook bij, toch, ja. bij jullie? Ah, ik denk dat die mannen ja, het ja. helemaal geweldig vinden. Peter is collega van ons, Ja. jazzprogramma op zondagochtend. Ja. Ja. ja, leuk. Ja. Leuk. Peter, heel erg bedankt leuk, voor je komst en het uh, uitleggen hoe het werkt allemaal. Ja. Uh, we, we begrijpen het wat beter nu. Ja. En nu uh, zal ik me niet zo erger als ik over heb. Oké, dank je Iedereen kom. moet voorzichtig blijven. Ja. We hopen maar op blauwe luchten. Dus Mr. Blue Sky <laughs> Cultuur, politiek, sport, interviews Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 Goedemorgen Zandvoort op ZFL Stop.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 En uh, ik mis een uh, klein stukje achtergrond van Zandvoort natuurlijk. Omdat uh, ik uh, dit jaar, of vorig jaar verhuisd ben van Rotterdam hier naartoe. Maar Weener uh, gaat mij uh, ja, volledig op de hoogte brengen We en uh, steunen. We gaan het samen doen. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja, jullie zijn compagnons? Nee. Nee, we nee, nee, zijn concurrenten zelfs. Concurrenten. Ja, maar we kunnen het heel goed, en met, elkaar het goed met elkaar vinden. We ja, kunnen het uh, goed met elkaar vinden. Ongelooflijk. Maar en ja. en ja. concurrenten bestaan toch niet meer? Het is toch collega's? Nee, nee, dus dat is eigenlijk de boodschap die we ook denk ik vanuit de vereniging gaan uh, ja, willen doorgeven aan anderen. Hè? Ja, concurrentie is leuk, maar uiteindelijk moeten we met elkaar zorgen dat er meer mensen naar Zandvoort komen. Ja. Ik denk dat uh, Rob en ik allebei heel goed begrijpen dat je als, als uh, ja geen concurrenten van elkaar bent. Iedereen heeft zijn eigen doelgroep en zijn eigen publiek. En dat is ook de reden waarom we heel goed en open met elkaar kunnen praten. En, uh... Nou, nou, je daar de, je de hebt één gemeenschappelijk examen. doel en dat zoveel mogelijk mensen naar het strand krijgen. Ja, en ze zo goed mogelijk uh, helpen dat ze nog een keer terug willen komen. Ja. Ja, en, ja. Ja. en het leuke van Zandvoort vind ik altijd dat uh, elk strandpaviljoen heeft zijn eigen, zijn eigen imago, gezicht. zijn ja. eigen gezicht, zijn ja. eigen sfeer. En ik denk dat iedereen voor zich wel kiest waar hij naartoe gaat. Dat klopt. En het leuke is, omdat wij dus als rond Paviljoen de Swinters staan, zien wij dus ook Swinters een aantal gezichten van andere paviljoens. Die vinden het heel prettig bij ons, of bij de haven, of bij Tijnakersloot, of bij Teekva. Uh, maar die gaan dan, als het seizoen weer begint, gaan ze weer vrolijk naar hun eigen tent ja. terug. En dat is een hele mooie symbiose. Ja, aan de strand pacht dus zelf ook, denk ik. Want uh, wij hebben onze kantoorruimte in de winter eigenlijk uh, bijna Nautiek binnen. Daar maken we alle afspraken. Dus daar zitten ja. we met uh, alle nieuwe leveranciers enzovoort enzovoort. En, uh,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 ja. ja, ik voel me hier ook erg, erg prettig en thuis. Ik ja. zie het ook wel uit. Ja, je, ja. ja. ja, je slaat ook. Rob, echt. Heb ja, je een ja dat is meer de kou, denk ik, nu ik aan het bouwen ben. Heb jij een horeca? Uh, we goed. hebben 14 jaar lang domino's winkels gehad, ja. dat is een franchise keten. Vandaar ook denk ik mijn, uh, mijn wens om uh, veel meer met elkaar samen te doen. Ja. Omdat ik uh, in die 14 jaar heel goed heb gemerkt dat uh, samenwerken met mensen en uh, begrip hebben voor elkaar situatie. Ja. Eigenlijk veel beter werkt als uh, hakken in het zand en uh, er tegenin gaan.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 En ik denk dat de mensen met die insteek, die daarmee een paviljoen beginnen, dat het altijd wel een succes wordt. Nou, vooral de afgelopen week moesten jullie ja. dat zijn, hoor. Ja, dat moesten we, oh. ja. Zeer gehard. Oh, ja, ik heb het elke dag een beetje, ja, ik word er altijd heel blij van als jullie weer gaan bouwen. Of tenminste, ja. jullie ja, zijn ja. al gebouwd, ja. Ja. maar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 is dus hartstikke bevroren en dan leg je je fundering van je tent daarop. Heeft dat nog consequenties? Moet je ja, meestal letten. bij ons dan. Wij bouwen met containers en die liggen op heipalen. Die liggen horizontaal in de grond en ja. die blijven eigenlijk ook liggen. Dus die maak je eigenlijk vrij van zand en dat kostte dan wel wat moeite natuurlijk, want ja. de bovenlaag was flink bevroren.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 Maar misschien kan er meer naar elkaar geluisterd en meer samengewerkt samen worden ja, met elkaar. voorgangster hadden we hier achter de microfoon, nou, zeker een half jaar geleden. Hanneke. Ja. Hanneke ja. Over boetiekjes en dergelijke. En die deed de suggestie, ja, in de stranden zijn inderdaad ook wat kleding, sieraden en dingen te koop. Maar ja. waarom niet iemand uit het dorp? ...een boetiekje vestigen bij ons in de strandtint. Nou, wij, hebben, wij hebben dat wel eens gevraagd aan, uh, aan desbetreffende winkels in het dorp. Ja. Maar daar was dan geen interesse voor, omdat...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 Doen. Ja. Dat, is dat, was... dat is lastig. Kijk, wij ja. hebben die ervaring inmiddels. Ja. Maar dat is voor rekening en risico van die andere partij. Ja.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 en toen heeft ze dat tot midden in het seizoen gedaan en toen sprak iedereen daar toch een beetje van goh, hoe kun je dat nu doen, zo laat in het seizoen open, maar ze heeft er achteraf zoveel tijdswinst mee ja. gecreëerd, dat ze elk seizoen, winst ze dat gewoon weer terug ja. en dat heeft ze nu tien jaar lang, heeft ze daar gewoon haar winst van gepakt, dus nou ja. maar... uh, ik, ik denk alleen maar aan, je investeert in zo'n jaar rond paviljoen, ja. en die investering is al geschiet voor een groot gedeelte ja. en uh, nou, als je dan laat in het seizoen pas open kan, dan, uh, nou, dan kost je dat een hoop geld, nou dat, dat is eigenlijk niet helemaal waar, want dat zie ik nu zelf ook. We zijn nu inderdaad jaren rond open. Vanaf dag één dat we open gingen zijn we zeven dagen in de week open van negen uur s ochtends tot twaalf uur s avonds. Dus er is geen begin of geen eind van het nee, seizoen meer. Het, het, het wordt één uh, ja, continue uh, business. Ja. Maar krijg je niet de kriebels uh, als het dan 1 februari is? Heb je dan geen zin om te bouwen? Of ben je uh, dat al helemaal Nou, Hij heeft gisteren nog heel de dag gebouwd. Ja? Ik, ik, heb gisteren, die, dus. ja, ik heb gisteren nog ons oude paviljoen nog helpen opbouwen en dan gaat toch het bloed wel even snel in okay. stroom. Ja. Het is af en toe een klein beetje behelpen, maar het, het is wel iets wat ik me fijn zien en lang met heel veel plezier gedaan heb. Ja, ik kan me niet meer voorstellen. En, nou, uh, oh. Dat is inderdaad wel anders. Ja. ja. ja. En leuk. Ja, ja. ja. we hebben ja. alle vragen gesteld. Hè? Ik denk dat we bijna alle vragen hebben gesteld. Ja. Rob, nog even een laatste. Ja. Heb je je er een beetje op voorbereid, behalve het lijden van, van de strandpachters? Uh, wat niet altijd even makkelijk zal zijn, want iedereen heeft zo zijn belangen en dergelijke. Dat je dan ook nog andere dingen, parkeerbeleid van de gemeente mm -hmm. aan de boulevaars. Nou, kijk, ik denk dat een, een, een stukje van mijn voorbereiding is denk ik uh, het werk wat ik hiervoor heb gedaan, zeg maar. Dus het, uh, het overleggen in uh, franchise raad, franchise vereniging van mijn vorige uh, ja. Ja, franchise keten, zeg maar. En verder uh, ja, zit ik nog een klein beetje te twijfelen of dat ik al het oude spul moet uh, vragen aan Werner en moet lezen. Ja, de of je of je dat ik zeg door. van ik wil, een ik wil misschien een nieuwe start maken en het, het oude verleden doen. laten rusten voor wat het moet is. Dat moet je zeker doen. En maar dus, ja. je hebt venters op het strand. Ja. Waar je samen mee moet werken of ja. niet. Maar dat is de keuze aan, aan jullie. Nou, we hebben uh, dingen wel. Het parkeerbeleid van de gemeente en dergelijke. Ja. Die beïnvloeden allemaal jullie functioneren. Maar we hebben, dat is het leuke, we hebben zowel met de gemeente als met de venters een goed en, en uh, een nauw contact.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 We hebben, zeker, we hebben zeker een hoop werk. Ja, ik, denk ah, ja. dat we, ik denk dat we met z'n allen gewoon... Uh, ja. zo het is toch zo'n leuk dorp. En we uh, moeten gewoon heel veel gasten Het is een fantastisch krijgen. dorp. Ja, ja. ja. zeker weten. De sfeer ja. hier en, en de trein die hier komt vind ik altijd nog uh, ja. heel Uniek. erg mooi. Wij, ja. hebben ja. wij hebben de trein. Wij hebben de trein. En hij, hij stopt de ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, heel veel succes. Ja, Dank succes. Dankjewel. Bedankt voor jullie komst. Succes een met een bouwen, bouwen nog. Handschoen aan, Handschoen op. aan en, uh, ja. en de warme aan. Thermo onderbroek. <laughs> ja. Dank je wel. Goed. Dank je wel. Nou, het eerste uurtje zit erop. Ja? Het is omgevlogen wat mij betreft. Nou hè? Ja. Gezellig, leuke gasten. Ja. ja, we gaan het tweede uurtje gaan we zo meteen uh, beginnen. Met de wethouder? Met de wethouder. Dan gaan we praten over de schuld. een rot woord? Is schuld hè? Schuld, ja. hulpverlening. En uh, in het tweede deel, dat gaan we een beetje in tweeën hakken. In ja, het tweede de deel gaan we praten over de erfpacht en hoe, hoe dat nou in elkaar steekt. Ja, ik Daar vind ben het ik heel onder... ingewikkeld, dus nou, ik hoop dat hij me een beetje zomaar. wat duidelijker kan maken. Een... En we besluiten met uh, Hugo Wurpel over de Kennemer, over, vooral over het natuurgebied, als natuurgebied. Ja. Uh, ja. We gaan afsluiten, we doen een uh, schietgebedje voor de strandpachters. <laughs> I say a little prayer. <laughs>